Album all that je yes. de Queen uit 1978. En een Bicycle Race bracht de tijd op 7 minuten over 12. En welkom op zaterdag, de 10e juli van het jaar 1982. En om de zaterdag nog even goed te openen, tegen de zit zitten ik al even. Ja, ja, ja, ja. Wij zijn van alle markten thuis, ook van de niet-markten. Leo die vraagt dat jullie even willen bellen met 020 184 168. En buiten de hits uit 1978 hebben wij ook de hits Anno 1982 in huis. Radio Decibel, Little Devil. The music's on us. TV music, TV Music, TV Music. Stel met de decibel oh, voor deze 31 oktober 1982 vandaag ben je er om drie fragmenten en de uitkomst van deze drie fragmenten brengen jou een uitkomst uit de Nederlandse top 40 van 30 oktober 1982 hier is het eerste fragment Was die van de left Hans side die van left side de notering van deze opname vermenigvuldig je met de notering van de nu volgende opname. De uitkomst van deze vermenigvuldiging deel je door de notering van deze opname. De uitkomst hiervan is de notering in de Nederlandse top 40 van deze week. Uh, je moet je radio een zachter zachter zetten Pieter. We beginnen hier van de oorpijn. Ik denk dat we maanden ochtend allemaal bij onsarts ons, uh, nou, ons de radio kunnen aan. aanmelden. Wat zei je? De radio was niet aan. Oh, hé, hey, dan lag het hier. Dan lag het hier. Is daar een, een oorzaak voor te doen? Oh, oh ja. Yes. Nou ja. Hm. Zou goed zijn. Pieter is druk aan het berekenen. Of je hebt al berekend dat dan ook, we houden iedereen, de luisteraars en jouzelf ook eventjes in spanning totdat het muziekje afgelopen is. En dan wil ik graag van jou het antwoord weten. Nou, het is nummer 15, Diana Warwick. En hoe heet het nummer? Uh, nou, staat er niet achter. Staat er niet achter. Ja. Kom, kom, snel, snel, het nummer. Diana Warwick en en en en inderdaad, Heartbreaker. Heartbreak. Het is een goede zijn productie te horen in deze schrijf van Karen Silver. Je hoort de Clean Up Woman, de muziekradio, aan de 1982 gedraaid op Decibel Radio. Is het mogelijk? Drie minuten over de klok van vijf. En we hebben een kleine technische storing. waardoor we gedurende de komende vijf, zes minuten. even onze zender uit moeten zetten. We hopen dat je genoeg kunt nemen de komende zes minuten. met een beetje ruis uit je radio. want daarna gaat de muziek weer van start. Tot zo. blijft eng voor de luisteraars als je even de lucht uitgaat. Elf minuten over de klok van vijf tot zeven uur. Night between one and seven o'clock in remembrance of the Christmas vacation, Love Night Part 2. Your lovebirds will be renee DeLeo and Daniel Decker, and together they'll give you the finest love songs and stories ever known to man in Love Night Part 2. Hello. There's no time to be ashamed in Love Night Part 2 because everybody's gonna open up their hearts. Yes, dear listeners, even you. Loves Love. Our phone lines will be open all night long for you to tell your story. 1 8 4 Love Night Part 2 The Ultimate Passion And with let's you don't play on... BB Radio 96 the ultimate FM. the <laughs> Het is een fietal afdoel voor het spookt. Zo nou, zijn ze in de lucht. Zo zijn ze. Volgens Klecht, André de Zwijger, die zojuist een kijkje heeft genomen. De top van onze zendmast. Ze gaan het daar elkaar te spoken. Van het weer liggen, denk ik. Bedankt, André, dat miljoenen mensen weer kunnen luisteren naar de muziek van Daisy Radio. een special, story uit de zomer van 1981. En Ghost Town. Misschien vanavond allemaal in stereo. Morgenmiddag ben ik weer bij jou tussen 3 en 6 uur. Maar dan werd de auto los disco op 5. Meneer de Leo gaat de dagje weg. Lekker genieten van de zon. Hoi, de mazzel. All yeah. right. Dan een bijzonder goede middag. De tijd is nu 3 uur. Vandaag de dag is het zo dat waar en wanneer je de radio ook aanzet, je programma's hoort samengesteld door een klein aantal mensen die dit werk tot vervelend toe doen. Vandaag de dag is het ook zo dat er een andere mogelijkheid bestaat en daar luister je nu naar. Dit is Decibel Radio op 96.2 FM Met jonge, frisse, nieuwe en steengoede programma's Zoals de Atalos Import Top 50 Een toonaangevende hitlijst georiënteerd op het disco en funk gebeuren Ochtendglorie, een programma om mee wakker te worden De Jukes of Decibel De eeuwige strijd tussen ballorigheid en romantiek De Blitz Top 10, graadmeter op het gebied van blitzmuziek En het telefoonspel Tel met Decibel dit alles, tezamen met vele interviews met artiesten, wordt jou gepresenteerd. Elke week opnieuw, 48 uur lang, door Decibel Radio. Reageren op de uitzendingen van Decibel Radio is mogelijk. Dit kun je doen door te telefoneren met telefoonnummer 020-184-168. Maar je kunt ook schrijven. Dit doe je dan naar Postbus 5511, l Postcode 1007-AM in Amsterdam. Dit is Decibel Radio, 96.2 FM, met 48 uur lang muziekplezier voor jou. Hé, hey, verhit, heb jij nou nog een kurkvoer? Ernst Bijl, in keuken. Sterk, veerrond, isolerend en geluiddempeld, dat zijn de kurkvoeren van Ens Bekijk ze nu zelf eens, op Tussenmeer 98 in Oostworp of in de Halemermeerstraat 115A. Bel voor gratis documentatie 100 222 in Amsterdam, ook voor uw keuken. Turkfloren en keukens. Import. 27, anno 1982 nog steeds jouw adres voor de beste disco, funk en jazzrock importplaten. De service is er ook nog steeds erg goed. Elke plaat voor elke importvoet. Bel voor importinfo 020 83843. Importaport. Nou nou jongen, je pakt ze wel bruin hoor. Een huis van een computer zei Ik only cry In no big sensation Committed no crime Only recollections. Exact was het dan niet. met een zee die een synthesizer bleef zijn. En niet de Middellandse, en ook niet de Noordzee, en ook niet de stroom van Californië. Op de schrittspits, in autoriteit, bij uitstek, je wordt Keith Marshall, een only Crime 9 voor 4 bij deze Nade. Ik moest van Gerda een mooie plaat draaien voor haar knoert Marshall, want ze heeft net even opgenomen. Je gaat niet naar School voor, dus Marshal, the baby Je grows, kan lovers part forever. The world turns, the candle burns and the blind lead and the blind lead the blind Man cocks, woman chokes, and cats fight the dogs. The world turns, the candle burns and the blind lead the blind. Zondagavond pas te eindigen met nummer 1. Oh, dat lijkt me een zeer sexy beleving. We draaien ze allemaal, helemaal. 20 minuten versies, geen probleem. Van begin tot eind, zodat je ze kunt opnemen. Gedenkwaardig weekend wordt dat. Ik vraag mij af, zou deze er ook in staan. Oh. Oh with Mike Anthony and Why Can't We Live Together? That the man illegal the original music band heeft gebruikt. And misschien ook nog wel de stem van George McRae. You're the Julius Green and the 1982 remake. Oh. Radio! hoor het ze nog zeggen. Er is niks voor het Eurovisie Songfestival. There was a rainbow over the mountains, over the sea. Just you and me, we'll go walking together, watching the sun rise over the trees. In gedachten. Fantasy. Fantasy Island, nee, dat liedje. Alte dat liedje. Niet dat nummer, maar alleen al uh, de spraakwijze: dat liedje. Dat is niets voor het Eurovisie Songfestival. Festival. Nee, jij en ik van Bill van Dijk, dat is veel beter. Goed hoor, jury, gaat u maar met pensioen. Me bedankt voor de afvang Omdat dit toch niks was, dan waardeloos. Een grote wereld heet Ariel de nieuwe tijd Win een Nederlandse productie een uh, compositie al je hoorde Fantasy Island op 10 over half vijf. ga mee terug in de tijd op... ah, nog veel meer zomer hebben we voor je in voorraad we trekken een Blinkzusters zusters over a little bit Zo langzamerhand verspreidt de ventilator in de studio alleen nog maar groeien beter. Lucht, dus ik denk dat ik hem beter uit kan heb. Oh, en De temperatuur is dan in de oh. Ik wil hier ook met zo'n zomerin. Uit 1981. Had je dorst joh? Had je dorst? Oh, ik heb me even opgelid. Drankengeldhandel De Goede, Elektronstraat 16 in Amsterdam, levert al u binnen en buiten ons gedistilleerd, zoals bier en frisdranken, binnen 5 uur na bestelling. Drankengeldhandel De Goede, agent van Amstel en Heineken Bier, onder het verhuur van koolzuur en tapinstallaties. Drankengeldhandel De Goede, nu ook met slijterijverkoop. Drankengeldhandel De Goede, Elektronstraat 16 in Amsterdam, telefoon 8205-95 of 8205-96. Geef ons deze maand in de aanbieding bij Drankengeldhandel De Goede een exclusieve wijn, de Taste de du Patron. Verplast 4 gulden en bij afname van 4 of meerdere dozen een pakket speelkaarten gratis. Alleen deze maand bij Drankengeldhandel De Goede, de goede Drankengrothandel. Hey, Yeah. Ik wil wil even bijzeggen dat we hier natuurlijk geen gebruik kunnen maken van een pitch. Er zit een klein tempoverschil tussen de platen, maar voor de rest lijken ze toch erg veel op elkaar. Slim Williams en You're the One, That's the One. En Queen en Body Language. En een minuten later dan eigenlijk was afgesproken, maar we doen het toch maar even. Radio Dus niet helemaal... Precies klaargezet daar waar het klaar moest staan, niet? Ja, uh, nou moet je niet gaan zeuren. Ik bedoel, dan luister je even voor. Ja, makkelijk voor 10. 3, 2, 1. Oh ja, kan ik nog even de geloetje doen? De grapje, is nog niet voor zomer. Hij is een aardig jongen. Hij mag nog even blijven. We hebben al iemand uh, aan de telefoon. We heeft weer ja. iemand aan de telefoon. Je... Uit pure schrik opgevangen. 020 020184. En zacht is ook voor jou het nummer. Om te reageren op de van Daisy Wardani. We halen je dan rechtstreeks in de uitzending. Nou, dan kan je de halve wereld de groeten doen. Nou, dat schijnt met Decibel. Goedenavond. Ja, goedenavond met Petra. Dag, Petra. De groeten doen. Dan ga je gang. Oké, okay, dat is uh, mooi zo. Uh, de groeten aan Eddie, Karel, Inge, Marcel, Johan, mijn broertje Marcel, uh, Nico. Nou ja, iedereen die ik ken, iedereen die ik vergeten ben, tijdens het hele Decibel team. En speciaal aan John Holden. Geweldig. En aan jou ook natuurlijk, hè? Dankjewel. Hé wel. Hey, je vergeet me niet. Wat zeg je? Vergeet je me niet. Nee, wie ben je? Ja, dat bedoel ik. Blijf nog maar even luisteren, misschien kom je er al achter. Ik ben niet al te spraakzaam over mijn eigen naam. 1841, zacht met deze je wel, goedenavond. Dat is Monique Lubelle. Ik wil even de groeten doen aan Alice Marcel aan het spinoza Systeem. En aan iedereen die je kent. En aan deze wel, alle luisteraars natuurlijk. Oké, okay, en dat was het? Ja. Bedankt Monique, en blijf nog mm. even luisteren. Doe je 184168020 ervoor van buiten Amsterdam, maar dat is bekend. Goedenavond. Hallo, met Sascha. Dag Sascha. Hallo. Zo. Um, ben je bruin geworden vandaag? Ik ben ontzettend bruin geworden vandaag, ja. Ah, uh, goed zo. Ik heb ze bruin gebakken. <laughs> mm. Ik wil de groeten doen, dat mag. Ja. Aan uh, mijn zus, de Ja. En aan iedereen daar uh, in de studio. Mmm. Mm -mm. En aan... Uh, wat doe je nou moeilijk? Dat doe ik niet, dat doet Frank van Houten. Oh, wat doet hij dan moeilijk? Nou, ik weet niet, hij wil iets zeggen, maar krijgt zijn mond niet open. Dus mm. gewoon... Ga... Mm. Mm. Ze zijn sprakeloos voor jou, Sesja. Dat zal het wel zijn. Oh, wat leuk. Maar ga gerust door. Oh, nou, ik wou nog verder de groeten doen aan iedereen uh, die in het uh, Zwarte Parkbad komt. Ja. En uh, vooral aan Desmond en Steve. En aan Estella en Erdita en de hele rotzooi. Mm, ja, ja, ja, nee, ja. En aan iedereen die in Toyshop komt en aan iedereen uit pelles Ja. Oké. Okay. Dat was het. Ja. Sasha, dan wens ik jou een hele prettige avond vanavond. Okay. En bel nog een keer terug, hè? Ja, doe ik. You've got my name, you've got my number. 184168. Deze je wel, goedenavond. Ja, met die pet, ik wou graag... De... Ja, he, he, he, he. Ik wil ook wel graag de groeten doen, maar ik wil de radio zachter zetten. 1841, dat voor de mensen die hun radio al reeds zachter hebben gezet. Met Deze je wel, goedenavond. <laughs> 184168 is het nummer van DB Radio, goedenavond. Ja, goedenavond, je spreekt met Peter Klooster uit Amsterdam. Hallo Peter. Ik wil even de groeten aan iedereen die vanavond, uh, vanavond uh, uitgaat in het Plein. Ja. En vooral uh, Mar en Alex, die volgende week donderdag voor mijn zien te komen. En dan morgen nog iedereen die uh, lekker gaat bakken. Oké. Okay, en en ik het iedereen mooi weer, want dan heb ik het ook. Geweldig. Jongens, ga door hè. En een groetje, staat. Doei. Vrouwelijke reacties zijn ook welkom op 1841. En de groeten natuurlijk met deze bel. zo niet zo, ik hoor horen even uit zijn vallen. Niet zo slim, jongeman. Met deze bel. En de radio staat weer iets thuis. Mensen hebben, denk ik, een beetje last van de warmte hier en daar. Met deze Decibel. Met Decibel, goedenavond. Hallo, met Tini. Dag Tini. Ik wil even goed te doen aan de jongens in de bijen. Ja. Een speciaal aan Kanjer Henk. Ja. En aan Marcel. En aan Gerda. En aan Karin. En voor de rest aan jullie. Dank je. En ik wil zeggen dat ik jullie vreselijk goed ontvang. Beter ja. als eerst. Oh. En ik hoop dat je weer doorgaat. Dat doen we. Doei. Zeker weten, de groetjes. Staat hij niet. 184168 is het nummer van DBR. We doen er nog even een paar want we hebben nog wat tijd. deze, nee, bel. Hallo. Hallo. Ben ik in de uitzending? Ja, je bent een ster aan het worden. Ben je er nou? Ja, ja. Met ster aan het worden. Met wie hebben wij het genoegen? Met Otto. Hallo, Otto. Hoi, Otto, ja. Ik zeg, uh, boys, ik wilde jullie van hartelijk, uh, even hartelijk bedanken. Want het is namelijk zo, vannacht heeft uh, mijn vriend is in de uitzending geweest bij jullie. Ja. Dat was Paul, ik weet niet of jullie... Het daar was heet. ik bij, ja, daar was ik bij, ja. Toen heb ik geluisterd naar de radio toevallig en, uh, nou ja, wat een beetje stennis. Mm -hmm. En dat is uh, dankzij jullie programma opgelost, dus uh, kun je zien waar jullie allemaal niet goed, goed voor zijn. Ik vind het hartstikke fijn, ook...